Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De zoektocht naar Gino in Limburg gaat weer verder. Dat jongetje van 9 is sinds woensdagavond vermist. Er werd toen voor het laatst gezien bij een speeltuin in Kerkrade. Gisteren zochten tientallen mensen naar hem. Er werd toen een step gevonden op een parkeerplaats in Landgraaf. En daar gaat de zoektocht nu verder, zegt deze verslaggever van 1 Limburg. Vlakbij ook de plek waar die step is gevonden, dat is namelijk hier verderop. Vlakbij het zwembad ook. En de vraag is natuurlijk... Ja, die Gino, is die hier met die step naartoe gelopen of gestept vanuit Kerkraden? Ja, dat zou kunnen. is een afstand van een kilometer of acht. Maar ja, iemand kan die step ook natuurlijk hier hebben achtergelaten. Dat is allemaal iets wat de politie is aan het onderzoeken. De politie denkt aan een misdrijf, stuurde daarom gisteren een Amber Alert. Gino zou met andere kinderen en een man hebben gevoetbald. De politie roept de man op zich te melden. De overheid doet te weinig voor jongeren die het criminele pad opgaan. Dat zeggen kinderrechters die nu aan de bel trekken. Ze vinden dat de hulp voor de jongeren niet opschiet. Er is te weinig hulp of er zijn hele lange wachtlijsten. Volgens de rechters kan dat ervoor zorgen dat jongeren weer de fout ingaan. Er is niet alleen een tekort aan personeel in Nederland. Ook vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Nu.nl deed een belrondje, kwam erachter dat evenementen worden afgelast... sportverenigingen moeite hebben met het vullen van bardiensten... en komt ook de mantelzorg in de problemen. Het ging al niet best met het aantal vrijwilligers. Mensen hebben het steeds drukker en krijgen niet altijd vrij van hun werk... om bij te springen in het buurthuis of de sportclub. En na acht jaar gaat het kunstgras uit het kasteel in Rotterdam. De spelers van Sparta speelden jarenlang op het neppe gras... maar de mat werd steeds slechter... Dus komt er nu weer echt groen gras op het voetbalveld, vertelt de directeur. Het zorgt ook wel natuurlijk voor een glimlach op je gezicht. Hij is met gejuik ontvangen en uh, wij zijn er zelf ook heel blij mee... dat we eindelijk uh, het kunstgrasveld in gaan ruilen voor een echt natuurgrasveld weer. Het echte gras komt de volgende maand in. Dus alles net op tijd klaar voor de familiedag bij Sparta. Het weernocht is zonnig en droog. 18 graden op de Wadden, 25 in Limburg. Morgen ook zonnig en warm. En zondag komt er meer regen aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ah, love this, what we're gonna do next. <laughs> the girls a still, she broke the rules she had on high. This time he will break down. She's lost his trust and so she must know all is lost. The system has broke down. Romantic Is over. She's broke his heart, and that is rough. But in the end, he'll soon recover. The romance. Ja, een goed begin is het halve werk. Goedemorgen, luister naar de boys. Het weigerde eventjes. En dat lag niet aan. Uh, dat lag niet aan de apparatuur. Dat lag gewoon aan, uh, ja, aan die DJ met die dikke vingertjes. En uh, ja, nou, Charles ook ben, zie ik. Ja, ik ben al jaren binnen. Ik hoef ook niet meer te werken. Hoop <laughs> wat jij dat? Ben ja, jij dat, dat, dat was ik, ja. Goedemorgen, luisteraars. Ja, wat leuk dat ik er ook weer mag zijn. Ja, natuurlijk maar. Ja, leuk, uh, leuk dat u luistert. Want het is hartstikke mooi weer. Maar goed, dan neem hem aan je draagbare radiootje mee naar het strand. Ja, ja, dat kan. Ook. En je kan tegenwoordig ook via je mobieltje kan je luisteren. Ja, ja, dat is. Uh, kijk hoor. Hoe, dat is via de app, CWM. Uh, maar je kan hem gewoon op internet doen. cwm livenl En dan kun je zo gewoon in de studio kijken. Dat kan trouwens alleen maar met Android toestellen. Met Apple wilde het niet, Apple, die houdt het tegen. Oké. Okay. Hey, uh, ja. Beschouw jij nou Zandvoort ook als een oude stad? Yeah. Ja, de koers Ja, wat vind je van mijn keuze? Dat ik meteen met de koers in huis kom vallen? Ja, ik vind het hartstikke goed. Het is alleen een beetje slecht ingestart. Maar ja, dat ligt niet aan jou. Dat lag, dat lag gewoon aan mij. Want ik heb had, ik had de boel gewoon niet voor elkaar. Ik ben hier ruim op tijd. Ja, je was hier om half vijf vanmorgen. Half vijf vanmorgen. En dan uh, heb ik een... Uh, ja, ik heb de, de kabel had ik aangesloten. En ik dacht bij mezelf van verrek. Aan de kabel er zitten twee uh, uiteinden. En ze moeten allebei verbonden zijn. Ja, het zijn twee polen. Tegenpolen zijn Hoe oh, zijn het tegenpolen? Ja, dat is het is Noord- en de Zuidpool. Dat we hebben een hele hoop Poolse kinderen die heten Kortsluiting, hè? Hoe zie je dat? Oh, vertel eens. Ja, nou, als er twee Polen tegen elkaar aankomen, komen, krijg Kortsluiting. Het gaat weer helemaal nergens over, hè? Nou ja, goed, dat maakt ook niet uit. We gaan, uh, we gaan er weer het moois van elkaar uh, maken. En ik ga even proberen of ik toch de muziek aan de stad uh, kan krijgen, want het is waardeloos. We hebben in ieder geval weer genoeg luisteraars. Er zitten overal weer Amerika, Canada, Den Haag, Nijmegen, zag ik. Boogie boogie ook. Hè? Boogie boogie ook. Ja, dat is een een, een half zit daar. Ik weet het niet. Ja, uit boogie boogie komt. Moet je straks nog eens even wat meer over vertellen? Doe ik. Nou, ik moet trouwens eventjes, uh, eventjes de luisteraars uh, in mijn excuses aanbieden. Uh, vorige week is er geen uitzending uh, geweest. Uh, ja, hoe, hoe kwam dat? Uh, gewoon, het was niet ingepland en uh, we hadden het door moeten geven gewoon. En toen viel er een stilte. En toen viel er een stilte van. Wel lekker rustig natuurlijk. Ja, jawel, dat wel. Zo heerlijk, lekker. Rustig. En jij lijkt ze meer op een Zonneveld, weet je? Hè? Ik weet niet hoe dat komt, maar ja, goed. Oké, okay, uh, maar uh, ik hoop dat het uh, nu wat beter gaat... Uh, en uh, dat het ons uh, niet wordt kwalijk genomen dat het allemaal wat rommelig gaat. En, ja, we zijn toch de boys, hè? ik bedoel... Uh, rommelige boys. Rommelige boys, ja. hey Wim, ja. luister. Wist jij dat ze hier in Zandvoort erg laat zijn met nieuwjaar vieren? Ik heb daar iets over gehad, maar ik gun jou alle ruimte. Jij ja. kan een platform op, hier dus vertel maar. Want, uh, luisteraars, er gaat een nieuwjaarsreceptie plaatsvinden... Terwijl het bijna zomer is. De traditionele Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. op de eerste vrijdag in januari. heeft de afgelopen twee jaar geen doorgang kunnen vinden. Nou, we weten allemaal de oorzaak: corona natuurlijk. Nu de coronaregels uh, al dan niet tijdelijk volledig zijn afgeschaald. heeft de organisatie. en ik ga u zo vertellen welke organisatie. besloten er een, er een halfjaarlijkse editie van te maken. Oh! En dan heb ik het over Beach Club 10. Beach Club 10. Want daar, ja, daar, werd, daar werd normaal gesproken... dan kennelijk die, die uh, nieuwjaarsreceptie altijd uh, gehouden. Nu gaat dat plaatsvinden, luisteraars, op vrijdag 17 juni 2022. Oh. Dan presenteert het comité... En dat, is, dat staat natuurlijk voor de organisatie... dat al jaren de nieuwjaarsreceptie organiseert... alsnog de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie 22. Compleet met een, een nieuwjaarsrede van de burgemeester. En uiteraard zullen ook eh, oliebollen niet ontbreken. Nou. Oh, bitterballen? Bitterballen? Nee, oliebollen weer. Oliebollen, ja. lijkt op een ja. Geen donkere avond eh, met kans op sneeuw. Maar eh, hopelijk een stralend blauwe lucht met veel zon. Voetjes in het zand. En hoe uniek kan dat allemaal zijn voor een nieuwjaarsreceptie? DJ Raimundo gaat voor de muziek zorgen. De receptie is van half acht s'avonds tot ongeveer uh, ja, half twaalf. Oké. Okay. En dat vindt dus plaats in het Beach House van Strandpaviljoen Beach Club 10. En de burgemeester zal de aanwezigen toespreken. En niemand minder dan een bekende zal DJ Raimundo. Oh, wat is dit? Ja. Ah, dat was, was Romundo, die was eigenlijk al alvast <laughs> al laten horen Dat Het is zo jammer. Ja, hey, Die DJ Romundo gaat er voor lekkere muziek zorgen. En mocht het toch onverhoopt winters weer worden. Het ja. kan natuurlijk ook in de zomer gaan regenen, stormen, noem alles maar op. Dan wordt de locatie uitgebreid met een grote tent. Dus je, bent, je staat in ieder geval droog en je bent in ieder geval niet, staat niet in de kou... Er wordt allemaal gezorgd voor alternatieven mocht het slecht weer worden. Maar we even voor de duidelijkheid, het is erbij, paviljoen 10. Ja. Oké. Okay. Ja. Hmm. Tijdens de uh, regu uh, reguliere edities van de nieuwjaarsreceptie... zijn altijd uh, diverse lokale clubs, verenigingen, instellingen, etc. zichtbaar aanwezig. Yeah. Ze richten een eigen tafel in waarmee ze zich presenteren aan de gasten. En in ruil hiervoor betaalden mm. ze een kleine bijdrage aan de receptie. En hoeveel? hoeveel? Ja, dat, dat staat er niet bij, Wim. Dat uh, concept is tijdens deze zomerse editie losgelaten. Ja. Want Willem Boer betaalt alles, staat er. Zekerst. <laughs> uh, maar de volgende editie, uh, hopelijk in januari 2023... als het allemaal weer van vanouds kan... en als we niet, weer een nieuwe coronagolf krijgen natuurlijk... Dan zal wel die traditie weer als van oud terugkomen. Dan wordt er weer een bijdrage verlangd van mensen die zich daar ook laten zien. Ja. Mm. De Zandvoortse nieuwjaarsreceptie uh, is toegankelijk voor Zandvoorters, voor jongeren en ook voor ouderen. Uh, de hoop en ook de verwachting dat veel Zandvoorters op de receptie zullen afkomen, die staat natuurlijk als een paal boven water. Uh, en hoe hoog de zee ook komt, die paal die blijft gewoon staan. Hè? Ten slotte hebben we elkaar ruim twee jaar lang niet op deze manier kunnen ontmoeten. Alle zandsporters zijn dus van harte uitgenodigd om gezamenlijk het glas te heffen. En uh, nou, wat erbij staat, dat, dat is gewoon fantastisch. Aanmelden, luisteraars, is niet nodig. Oh? Wim, je hoeft jij helemaal niet aan te melden, jongen. Jij was dan met je kladblok, ik weet het, ik zag het wel. Ik zag het wel. Ja, ja. En daarvoor zeg ik ook, zet het inhal en dingen in het team, anders sta ik bij de verkeerde tent. Pavelium 9 bijvoorbeeld. Nee, nee nog verder terug. Was bij nu deze strand en ik denk, nou het heeft niks met lief. Dacht ik. Nou. nou, gaat het weer over naaktvakken. Nou, ja, echt, sorry. <laughs> ja, ja, ja. ja. Zo maar een stukje muziek doen. En proberen <maas> <maas> <maas> <maas> Eindelijk eindelijk. <Ja>? Even <maas> proberen. Ja, we zijn er weer. Het werkt, beste luisteraars We vrienden. Hebben, hebben we. Gaan we het over Crepefruit hebben? Ik denk het wel. Dat ging eventjes goed. Dat je zegt van nou. Ja, Heard to the crepe Fine. Wat betekent dat nou? Kan jij dat even voor mij vertalen, Wim, met je talenknobbel? Ik zie hem wel zitten in die knobbel. Die. Uh, luisteraars, als okay. ik daar hoorde het Ik hoorde het toen. Tros bananen, denk ik. Okay. Well, yeah. ik zie jouw knobbel. En de luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien. Nee. Tenzij je dus uh, de, de studio kunt bewonderen. Nou, Wim kon geloof ik niet in beeld. Jawel, jawel, jawel. Hij hij heeft dus een, een talenknobbel. Dus ja. Dit is een beetje achter op zijn hoofd. Ja, ze noemen het ook een bocheltje: <laughs> ja. Ja. een bocheltje op je kop. Maar ja, wat, Nieuw? Wat betekent hey, nou Nieuw? Er staat, uh, uh, als ik uh, bij de vertaler op, uh, op Google uh, de Engelse naam Neil ja. intyp... Ja. met het verzoek om dat te vertalen in het Nederlands, krijg ik weer Neil. Nou, dan is dat is dan gewoon een Nederlands woord. Het is niet Neil Young. Nee, maar, maar en, ik, ik kan je wel vertellen, het is Maggie McNeil. En dat brengt me gelijk bij het volgende. En dat is een verzoekje. En we krijgen namelijk ook verzoekjes. Dat betekent toch dat we luisteraars hebben. toch? Ja, dan is het kennelijk omgevraagd dan. Hier is gevraagd en uh, ik draai mijn Allerliefde en uh, met alle plezier natuurlijk uh, When You're Gone, Maggie McNeil. To really touch my heart We waren het er allebei net over eens, Willem, toen we erover spraken... dat, dat die mij toch een dijk van de stem heeft. Ja, dat heeft ze. En dat we het allebei jammer vinden... dat er eigenlijk niet meer hits van haar uh, zijn opgenomen. Ja, ja, ja. maar ik ga, ik ga toch eens een keertje uh, al haar werk verzamelen... en dan gaan we de beste eruit pikken. En, uh, ja, terug naar de kust is natuurlijk zo'n voorbeeld. Ja, ben, ben ik jij, ben toevallig ben, vanmorgen morgen langs de kust geweest. Ik zag haar niet. Nee, maar jij, jij kwam hier om half vijf al binnen. Om ja, uh, half, half zes. Oh, half oh, zes. Ja, oh, je hebt een ja, uurtje gelogen tegen me. Sorry. Ja. ja. hey luister. Ja, vriend. Heb jij een beetje snel internet thuis? Dat je zegt van nou, als ik klik, dan heb, hop, okay, dan heb ik meteen de pagina te pakken. Of? Ik kan je dit erover vertellen. Uh, uh, ik, mijn internet is zo snel dat als ik bijvoorbeeld wil gaan surfen, ja. dan moet ik een helm op, gordel om en dan kan ik op die surfplank stappen. Zo snel is dat. Volgens mij kan luister, sneller, gaat, maar volgens jou wel. Gaat veranderen. gaat veranderen. Want de aanleg, luisteraars, van het glasvezelnetwerk is gestart. Oh. Als je een paar bloemenfasen thuis hebt... dan kan je daar gebruik van maken. Want uh, de, uh, het aanleggen is gestart en dat vindt in drie fasen plaats. Dus kennelijk uh, gaan ze dus in een vaas of is het in een andere fasen? Ja... Oh, wacht even, in drie stappen moet dat zijn als ik het vrij vertaal. Ja, Zandvoort is opgedeeld in grofweg drie gedeelten. Zandvoort Noord, Zandvoort Midden en Zandvoort Zuid. Alle inwoners in de betreffende wijken ontvangen een brief van Glaspoort. Dat is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het Glasvegel netwerk hier in Zandvoort. Bewoners kunnen toestemming geven voor de gratis aansluiting in huis... Op dit glasvezelnetwerk. En ja, dat gaat een enorme snelheid van je internet uh, geven. Ik <laughs> heb heb ge je, heb ge je ik, er... ik heb gehoord dat uh, het verdubbelt bijna. Het verdubbelt bijna. Dus, uh... ja. Maar uh, er zit ook weer een nadeel aan vast. Want als je bijvoorbeeld kijkt. Uh, uh, stel, ik kijk naar een, uh, een film van Harry Potter. Die duurt twee uur en veertig minuten. Zou ik glasvezel gaan doen? Is zo supersnel. snel. tien minuten die film klaar. Meen je dat nou? Ik denk het wel dat het H zo werkt, toch? Nou ja, dat zou kunnen Willem. Jij ja, weet het niet. Je ja, hebt meer verstand van als ik. Hey, om dit alles toe te lichten komen medewerkers van Glaspoort ook huis aan huis langs om uitleg te geven. En om te helpen en uh, ja, ook uh, om te, uh, te geven van toestemming zeg maar. Ja, nou de uh, Glaspoort heeft ook een aanspreekpunt. Uh, Glaspoort is het aanspreekpunt voor de uh, huisbezoeken en werkzaamheden. En inwoners die hierover vragen of opmerkingen hebben... kunnen deze doorgeven via www.glasport.nl. Ik herhaal het nog maar eventjes. www.glaspoort.nl. En dan moet er een slash achter, dat is een schuine streep. Klantenservice. Ja. Reageren kan zowel via het contactformulier of telefonisch... en dat is dan met uh, het telefoonnummer 088-660-1550. Mag ik de winnende nummers nog een keer? Dat is uh, 088-660-1550. Ja. Dat kan allemaal op werkdagen tussen 8 uur 30 oftewel half 9 en 5 uur. Ja. Maar zitten er nou ook variaties in? in, in uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt bijvoorbeeld een langzaam internet en snel internet. En als je een glasvezel hebt, kun je dan ook bijvoorbeeld kiezen... uit verschillende soorten glasvezel? Want ik heb er heel, heel erg belang bij. Een goede glasvezel, maar op sterkte. Dus dat ik kan internet zonder bril. Is dat uh, mogelijk? Ja, dat kan ook. Dan moet je je gebruiken. Het wordt weer tijd voor een stukje muziek, geloof ik. <laughs> ik denk dat ik me op de fiets stap. Vind je dat erg? Nee, is helemaal goed. Nou. Bicycle, bicycle.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 ja, wat gebeurt hier nou, weer? Hallo, hallo, goedemorgen. oh, oh, oh, ik ben helemaal buiten adem. Oh, kom gewoon verder, man. mama komt, mama er ook gewoon bij. We hebben zoiets meegemaakt, We het is zo erg allemaal. Ik ga... Het gaat over fietsen. Jullie draaien toevallig een plaatje over fietsen. Ja, ik heel toepasselijk, Willem, hoe kom je erop? Ja, achter de gaan Aan de, de kant. kant. Ik hoor ze wel bellen. Ja, ze gaan niet aan de kant. Ja, maar dat gebeurde net bij mij niet. Op het fietspad gaat er straks alles over vertellen. Came. You say John I say Wayne I say school of I don't want to be the president of America You say smiles. I say Jesus I say I say Jesus I don't want to be a candidate for oh. oh. Ja, nou. Ja, nou, ik zal het allemaal vertellen. Ik moet een beetje bijkomen van de schok. Want we, we hebben hier in Zandvoort hebben we toch een Zuidboulevard. Ja, klopt. Nou, ik heb beter de Zuidboulevard noemen. Dat hebben we zo, noemen ze hem toch? Want het is enorm hoe de vaart met fietsen daarin zit. Willem, ze hebben een mooie fietspad aangelegd. Ja. He. Hier in Zandvoort op de Zuidboulevard. Maar dat wordt nog altijd veel gebruikt als fietspad. Oh, let ja, eens uit. Ja, nou, het is eigenlijk een, een, een wandelpad. Maar ze gebruiken dat als fietspad. Ik ben me ook rot geschrokken. Ik, had, ik liep, ik liep op mijn naast Harm aan de linkerkant. En dan komt kom, kom de fiets er aan. En die ziet me niet. En hij belt ook niet. En Harm zag hem ook niet. toen ja, dus, dus zijn we aangereden, Willem. Ik heb een schaafhond. Heb je hier van band er op bij de studio? Uh, ik heb wel piekelpleisjes. Wat zijn dat, willen? Dat zijn van die, die uh, uh, pleisters met een lachenbekje erop. Oké, okay. hey, Charles, zou jij het bericht even willen voorlezen? Want ik moet eventjes bijkomen. Nou, wie niet beter weet, uh, Harm, zou denken... dat het een prachtig fietspad is geworden op de Zuidboulevard, Maar ondanks de herinrichting... is de situatie met de fietsers nog altijd niet anders dan het was. Ik heb het gemerkt, sorry. Dat is de Zuidboulevard, Boulevard Paulus Loots. En uh, door de herinrichting... Uh, is hij er wel flink op vooruit gegaan. Daar zijn de meeste uh, mensen het wel over eens. Echter, waar uh, velen al bang voor waren... blijkt allemaal uit te komen. Want de fietsers blijven het uh, brede voetpad gebruiken als fietspad. Ook nog in twee richtingen. Dus het maakt niet uit welke kant je oploopt. Als je niet uitkijkt, dan word je gewoon door een fiets gepakt. Ja, ik heb het gemerkt. Ik heb het ook gemerkt. Nou, even rustig naar Harm en mama. Ik moet eventjes mijn verhaal af kunnen maken. In aanloop naar de herinrichting is veel gesproken over het probleem... dat fietsers, voor wie het alleen was toegestaan om van noord naar zuid te fietsen... veelvuldig veel gebruik maakte van de brede stoep om toch van zuid naar noord te kunnen fietsen. Ondanks dat iedereen vond dat dit anders moest omdat er, er veel onveilige situaties ontstonden. Het blijkt in de praktijk dat de situatie niet veranderd is. En fietsers mogen nog steeds maar één richting fietsen. Maar als je het niet beter zou weten, dan blijkt het wat taak toch meer op een fietspad. Hoe ja. is het mogelijk hè, Willem? Ik snap toch helemaal niks? Snap van. je dat nou? Zien ze me lopen met mijn moeder, de benen? Is het toch wat een, een dame die wordt bejaagd? Nou, nou, waarom, ja, ze hoeven nou, niet, ja. nee. niet te weten hoe oud ik ben. Van ze boy. zien je niet zitten, dat scheelt. Willem, zorg alsjeblieft voor een stukje muziek... want Harm en zijn moeder, ze moeten, ze moeten gewoon even bijkomen. Dat, dat, dat heb ik gewoon in de gaten. Ik ga eens even wat doen, joh. Ja, oh, yeah, je my baby, ja. Nou, ik krijg net een woord in mijn schoot geworpen. Uh, Is dat nou ook een uh, nummer, een beetje toegeschreven of Gert Timmerman? Vertel. Waar was een carpenter. Nee, nee, nee, nee, zo heette hij. Oh. Speaker Jozef, Speaker Jozef in een ver twintig verleden verhaal, uh, Speaker Jozef, uh, was wel een Timmerman. Ken je Spieker Jozef? I was een carpenter, and you were a lady. Would you marry me anyhow? Would you have my baby? Yeah. Ja. Ja, nou, dat heb ik een speciaal even gedaan. I, I, I just spoke these words for our Canada, uh, listeners from Canada. Canada, ja. Yeah. Ca Ca ah, en yeah, yeah, Ca yeah. Ca the USA of America. Ook nog erbij. Uh, dus ja, af en toe dan moet je toch een, een, een beetje over de grens praten, Willem. Kijk, ja, jij, jij, maar jij die... spreekt Engels, jij spreekt Amerika en jij spreekt ook uh, Canadian. Ook oh, Canadian, <laughs> vind ik zo'n bank, banketbakkentaal. Die Canadian. <laughs> ja, ja, precies. Hé, hey, uh, ga jij nog wat leuks doen met de Pinkster? Nou ja, ik, weet, ik, ik ben niet zo actief. Hè. Het is eigenlijk ik, meer de, de avond tevoren. Jij bent de... eigenlijk een luilak. Ja, min of Want meer Want dat wel. zit er vanavond aan te komen. Oh, vertel, er is alles over. Nou, ik weet niet hoe dat bij. hier in Zandvoort is, maar in Haarlem... dan, dan gaan ze dus met, met, met fietsen, met, uh, we hebben weer die fietsen... fietsen. maar in dit geval uh, binden ze daar dan blikjes uh, achter... Dat is met name de jeugd natuurlijk. Ja, ja. En dan fietsen ze door de straten. Ja. En dan bij voorkeur uh, midden in de nacht. Hè, dus uh, iedereen lekker ligt te slapen. Ja. Waarom? nou Dat zijn dan allemaal die luiwakken. die liggen te slapen. en ja. uh, Die worden dan wakker gemaakt door de jeugd. En dat doen ze niet alleen met, met blikjes achter fietsen. Maar ook uh, ja, met, uh, met rotjes die ze nog over hebben van uh, de jaarwisseling. Maar die gooien ze dan soms ook wel door de brievenbus. Dus, dus dat is niet zo leuk. Want er kan ook brandstel staan. Wat een rotzak rennen. Het zijn wel luie rotzakken, maar dat ja. wel rotzakken. Maar ook, wat ook wel leuk is natuurlijk... Je hebt natuurlijk ook met Pinkster in Haarlem heb je... Z oh, dat vind ik heel leuk, Willem. Ik, wat, wat, wat, wat, wat? wat? gaat het hebben over de potjesmarkt. Over de wat? Over de potjesmarkt. Hartstikke gezellig. Beetje, wat is dat? Het is een beetje gaymarkt eigenlijk, hè? Met flowers en powers. En gaat ze dan met, ook met boten over de markt heen? Nou, het is, het is uh, wel uh, uh, aan, aan de Kamper- en Gasthuisvest in Haarlem. Ja. He, dus er gaan wel bootjes ook langs. Oh. Uh, maar het is een, een traditie die uh, jaren, ik ken het uit de jaren 50 al, de, de, de, de, toen mijn jeugd bestond, uh, uh, uh, zeg maar. Hè, mijn jeugdjaren, dat ik opgroeide. Ja. Dan mochten wij s'avonds uh, naar de Luilakmarkt. En dat was ja. Was, was, was, kijk, we hadden niks met, met, met bloemetjes. Toen maar, wacht, mag, ik, mag, mag ik heel even onderbreken, alsjeblieft? Ja. heel even onderbreken. Net had je het over de potjesmarkt en nu is het de lui, luielakkenmarkt. De luielakkenmarkt. Ja. Heet dat ook zo? Is dat nee, zo? maar het is de potje, het potjesmarkt is dus gewoon even een woordspeling willen. Oh. Dat snap je toch wel. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ik ben luisteren van, ik kom in wat wat het wat, ja, ja, wat, ja, ja. wat, is, wat is dan een potje? Een? Een potje. Wat is dat nou, een potje? Nou, dan kan je er voor. Ik heb een potje met... Oh, ik had geen idee, maar goed. Ja. Harem, nou, wat bedoel jij dan met potje? Ja, mama, je weet al wel wat een potje is, verdord. Nou, ik wil het er verder niet meer over nee, hebben. Nee, doe maar niet. Zitten de luisteraars ook niet op te wachten. Nee. Wij wensen alle luisteraars, ook namens mijn moeder... een hele leuke pinsterdagen, Willem. En jij gaat dat vast onderstrepen met een leuk stukje muziek. Ben ik goed of ben ik fout? Ik denk dat ik uh, maar een feestneus opzet en uh, een gekleurde pruik. En uh, ik denk dat ik luilak mag gevieren als clown, denk ik. Down by her lies In France, watch her dance To the beat of the drums the now, sweating brown I'm my fingers and thumbs Wonder why I hit the sky When she blows me in kiss In a wild run of mouth I'm regretting all this Being tied on romance, my heart's in the clown Is it bringing me down that you lost your chance? <laughs> Nou, vind ik vind het toch een beetje eng om naar te staan? Ja, er hangt ja. een hele vreemde lucht hier. Uh, dat je van Bob, wat doe je nou? Rustig Jim, ik heb alles onder controle. Ja. Dit is Wel en Wel. Dit komen uit en ja En ik en, en, kan heel goed zingen. Luister maar. En die van mij zijn grijs. Zo heeft elke ziel zijn eigen kleur. Een korte termijn of geloof in eeuwige trouw. In minuut of een Ja, René van der Wel, ik, uh, ik wilde het toch eventjes in uh, zeggen. want Harm uh, die zet met de knopjes te spelen. En in één keer zie ik een cd-spelen opengaan. gaan. Dan gaat de cd in. En voordat we het weten uh, zit die man gewoon een uh, radioprogramma te maken. Dat vind ik helemaal niet erg. Als je ja, het uh, ook maar goed deed. Hij als hij het ook maar goed deed. Hij is een beetje... Nou, wat, is uh, nou, wat doe ik nou weer verkeerd. Nou, hij was iets, iets te enthousiast, was je? Dat je, dat je zegt van nou, en, en hoezo dan? Nou? Willem, ik zal, ik zal mijn zoon wel eventjes in, in toon houden. Want hij is een beetje overenthousiast. Hij is denkelijk... Door die klap met die fietsnet heb je toch een beetje... Ja, een beetje stress opgelopen. Ja, ik zag net uh, in ieder geval een politie in de gang lopen. Waarschijnlijk wil die een rapportage maken of zo. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, hoor. Maar voor de, de verzekering kom, kom of zo. Komt de politie binnen? Ja, ik zie wel wat... Komt u maar verder, hoor. Verdorie. Ja, nou ja, goed. Ik uh, ga die man wel even te woord staan. Blijf lekkere muziek, en ja. toch de jaren zestig hebben we iedere keer terug om binnen. Uh... Evengeliefde, liefde daar gaat het over, hè? De evengeliefde. liefde. Everlasting Love. Everlasting Love. Ja, kijk deze nog. Stoffer Springfield. Ja, klopt, dus die, hè? Close my eyes, I'm down to ten. Van Dutchie Springfield gaan we naar toch ja. uh, iets heel belangrijks. Ik wil hem, ik deed mijn ogen open. Jij bent er nog gewoon. Ja, zeker. <laughs> Niet te geloven. Hey, heb je trouwens nog iets over het weer te vertellen? Of ik ga het alweer over het weer hebben. Ja. Luisteraars, wat heb ik een goed bericht voor u. Want we krijgen flink wat zon. En in het zuidoosten wordt het zelfs zomers warm. Vandaag en morgen is het uh, mooi zomerweer met in het zuidoosten van het land zomerse temperatuur. Op de eerste Pinksterdag passeert vanuit het zuidwesten... een storing met regen- en onweersbuien. En op de tweede Pinksterdag is het nog maar een uh, klein kansje op een bui. Dus ja, over het algemeen zijn die Pinksterdagen... die zijn uh, eigenlijk prachtig als het gaat om het weer. Vanmorgen uh, was er, uh, of is er flink wat zon. En uh, er verschijnt later in de ochtend in het zuiden... Aan het eind van de ochtend, uh, ja, wat, wat sluierbewolking. Dat mag allemaal geen naam hebben. Het blijft verder overal droog. En aan het eind van de ochtend is de temperatuur opgelopen naar 16 graden op de wanne. 20 graden in het midden van het land en 22 graden in Limburg. Limburg. Limburg. Er staat een matige toenemende wind uit het oosten uh, tot het noordoosten. Vanmiddag, luisteraars, zijn de perioden met zon. Er komt dus een beetje sluierbewolking voor, met name het zuiden van, uh, van ons uh, Nederlandje. Het is warm, met de temperatuur varieert van 18 graden in het waddengebied tot 23 graden in het midden van het land en zelfs 26 graden in Limburg. Hoeveel? 26 graden. Ja, in Nondek-Juzaak. nondek Er staat een matige en langs de kust een vrij krachtige uh, of, ja, wind... Uh, dus voor de service ook goed, nieuws. Yeah. Uit het uh, oosten tot noordoosten. Vanavond komt er in Limburg dikke bewolking voor. Dat zie je dan toch niet. Het is donker, dus maakt niet uit. Yeah. Uh, en in het zuiden van Limburg bestaat kans op een bui. In de nacht zijn er brede opklaringen en blijft het overal droog. De temperatuur varieert van 14 graden, graden in het zuidoosten... Ja. tot 8 graden in het noorden van het land, de noord Oostenwind, die blijft stevig doorwaaien. En uh, ja, ja, aan de zee is die af en toe vrij krachtig. Uh, en daar kan ik uh, helaas niks anders van maken. Morgen, luisteraars, wordt het een heerlijke zomerdag met veel zonneschijn en blijft het droog. In de loop van de dag is het warme gebied gevoelig voor een paar wolkenvelden afkomstig van de Noordzee. Het blijft uh, overigens in het hele land droog weer. Ja. De temperatuur varieert van 15 graden in het warme gebied, 22 graden in het midden van het land. En 26 graden opnieuw in Zuid-Limburg. Ja ja, ja, ja, ja. De waait matig langs de kust, nog altijd vrij krachtig. Nou, dan de eerste Pinksterdag. Uh, zover gaan we. Vanmorgen uh, passeert uh, vanuit het zuidwesten een storing, helaas. Met regen en onweersbuien. Plaatselijk kan het daarbij flink uh, wat uh, spatjes neerdalen. flink wat neerslag vallen. In de middag. Uh, ik zie Willem nu, uh, Ja, die is helemaal verstrekt nu. Hè? Want jij, ik, had, uh, jij, had je, uh, jij had je barbecue al aanstaan hier. Nou, even. ik moet heel, heel eerlijk zeggen heel eerlijk zeggen: uh, woorden schieten te kort om uh, te gaan uitdrukken hoe goed jij doet. Cijfers dateren wel <laughs> zes op 10. <tien. laughs> Vanaf dinsdag zien we het licht uh, wisselvallig weerbeeld met geregeld zon en af en toe een bui. Maar goed, daar zijn we het Pinksterweekend alweer voorbij. Ik denk dat we uh, in zijn algemeenheid mogen stellen Willem, dat we uh, een goed Pinksterweekend uh, tegemoet kon, uh, kunnen zien als het gaat om het weer. Ja, het weer is altijd goed. Alweer, wederom. Ik heb hier een beeld van een dame tegenover me zitten. Ik dacht in één ja. keer, ik denk, wat, wat, jij hebt het over het weer en het wordt in één keer een stuk lichter. Ik begin helemaal te blozen. Ik begin helemaal te. Begin helemaal, ja, en luisteraars die hongen natuurlijk. Heb je het gezien? Ik heb het gezien. Ik ja, heb gezien, uh, niet dame mis. En nee, uh, ik ben helemaal verlegen. Ja, ze is uh, vroeger ook een mis. mis. Heb ik gehoord, een nou, mis. Harming, je moet je een beetje beheersen, want de dame wordt er helemaal verlegen van. Ja, nou, maar, maar ik zal maar het inhouden. ik zal, maar een, houden. zal ik een stukje muziek opzetten? Tot 11 uur, de klok van 11 uur. En daarna zijn we er weer. En uh, voor de oplettende luisteraars natuurlijk. Ja, wie komt hier nou binnen? Het is Gerrie Rutte. Dag Gerrie. <laughs> Even naar de reclame. En daarna, uh, ja, zoals uh, Ted de Braak vroeger zei uh, weer vlucht terug. Met, uh, ja, we gaan wel zien wat we daarna doen. Ja, Gerry Rutte komt in ieder geval uh, het een en ander vertellen over Goedemorgen Zandvoort. En, uh, ja, even tot de klok van 11 uur. Hotja!